Vier uur door Almegens met het NOS-journaal. Meer dan 1300 toeristen in Mexico zijn geëvacueerd met het oog op de komst van de orkaan Ernesto. Die wordt de komende uren aan land verwacht op het zuidelijke schiereiland Yucatan. Het gebied is een van de grote toeristische trekpleisters van Mexico. Gisteren veranderde de tropische storm Ernesto in een orkaan met windstoten van 130 km per uur. Het is de vijfde orkaan van het seizoen in het Caribisch gebied. De Amerikaanse kredietbeoordelaar S&P heeft de vooruitzichten voor Griekenland bijgesteld naar negatief. De kredietwaardigheid van de Grieken blijft voorlopig op triple C. Maar S&P waarschuwt dat die kan worden afgeschaald naar D. Dat is het geval als Griekenland niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De kredietbeoordelaar verwacht dat de Griekse economie dit jaar met 10 tot 11 procent krimpt. Dat is veel meer dan de 4 tot 5 procent die de EU en het IMF verwachten. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen... hebben de code van een veelgebruikte startonderbreker voor auto's gehackt. Ze lieten in Nieuwsuur zien hoe ze met wat elektronica de auto kunnen starten en ermee wegrijden. Normaal gesproken kan zo'n auto alleen starten met de originele sleutel... die met een chip draadloos een code aan de auto doorgeeft. Maar het is de onderzoekers gelukt om met een speciaal apparaatje de code op te vangen. De hackers zeggen dat in Nederland honderdduizenden auto's rondrijden die eenvoudig te stelen zijn. In de Verenigde Staten is vannacht een zwakbegaafde man geëxecuteerd. Het is de 54-jarige Marvin Wilson. In 1992 vermoorde hij een informant van de politie. Wilson had volgens psycholoog een IQ van 61, maar zijn zwakbegaafdheid was voor de rechtbank van Texas geen reden om de man niet ter dood te veroordelen. In de Amerikaanse staat vindt men dat hij niet valt onder het besluit uit 2002 van het Hoge Rechtshof om zwakbegaafden niet te executeren. Het weer vannacht aan de kust wat buien. Verder veel opklaringen. Komende ochtend vrij veel zon. Maar in de loop van de dag trekken wat lichte buien van west naar oost. Het wordt overdag 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Jonge ondernemers werken niet van 9 tot 5. Daarom houden ze ook nu hun oren open. Dit is Wakkere Ondernemers. Met Jori Bonema. Ja, niet alleen uh, Jori Bonnema, ook uh, Mervy Opponeer uh, zit naast me. We gaan het de komende twee uur hebben over ondernemerschap met jonge ondernemers. Maar we gaan eerst nog eventjes naar een plaatje toe. Nou, zijn ze de oplossing voor de crisis? Uh, waarom zou je in deze tijd eigenlijk kiezen voor een onzeker bestaan? Wakker Nederland uh, deze uh, ochtend en nacht in gesprek met jonge ondernemers... over kansen, bedreigingen, uitdagingen, maar ook oplossingen. Mijn naam is Jorry Bonnema, naast mij zit Mervoel Openeer en, neer en je luistert avond. naar het programma Wakkere Ondernemers. Ja, en uh, meteen aangeschoven, zijn al wat wakkere ondernemers... En uh, ik heb gelijk al een, een glaasje wijn voor me gekregen. <laughs> <laughs> uh, stel jullie even voor, dat is misschien ook wel even makkelijk. Ja, ik ben Stephanie Groenewegen, bedrijf uh, Vinolink. En voor jou is dan ook de wijn. En van mij is ook de wijn. Kijk, kijk. en ja. wat voor wijn heb, heb je ons voorgeschoteld nu? Uh, we beginnen met een, uh, een Chardonnay van Samantijn. Kijk, uh, van de ondernemer. Uh, Mijn Pon, die in Argentinië zijn weigaard is begonnen. Is dat de, de Pon ook van de auto's? Absoluut. Kijk, dus die zitten tegenwoordig in de wijnen. Die zitten in alles, denk ik. In alles? veel meer dan wij weten. Ah, ja. oké. Okay. En wie zit er naast je eigenlijk? Ik ben uh, Tessa Rijn. Ik ben oprichter van Task Hero. Oh, ik ben Tessa Rijn. Ik ben uh, oprichter van Task Hero. En uh, ik leen personeel uit aan bedrijven voor ondersteunende werkzaamheden. Oké, okay, en gaat dat goed in deze tijden? Ja, dat gaat heel erg goed. En hoeveel, nee. hoeveel personeel heb je al uitgeleend? Uh, ik werk momenteel met een vaste oproeppool van 170 uh, krachten. Uh, ja, en uh, ik heb twee, twee FTA'ers in dienst. Oké, okay, en heb je dan specifieke brandjes waar je dat, uh, dat voor doet? Nee, niet specifieke brandjes, uh, wel specifieke werkzaamheden. Die we eigenlijk, uh, vooral de kantoorwerkzaamheden, dus uh, de, de kleine kantoorklussen voor het MKB. En uh, bij de grotere bedrijven, waaronder PON ook een klant is, uh, de projecten van enkele, ja, een aantal weken. En kennen jullie elkaar al eigenlijk? Nee, ik zei bij binnenkomst heel hard <laughs> hey, van wel... Uh, Volgens nee. mij hebben we elkaar ooit een keer gezien. Maar ja, ja. waar dat dan is geweest... Ik denk dat, dat we uh... een heleboel ondernemers ontmoeten. Ja, maar op zich zijn jullie best bekende ondernemers. Uh, jij bent van Spruit onder de 25. Heb jij in die ja, lijst uh, gestaan? Ja, dat klopt. En jij was weer een jonge MKB'er van Amsterdam uh, vorig jaar dan wel. Ja, klopt. He ja. Heeft je dat al veel opgeleverd, die bekendheid? Uh, nou ja, uh, in die zin um, niet zozeer uh, aanwas van nieuwe klanten daardoor. Nee. Uh, maar zeker wel de, het vertrouwen van je potentiële klanten, slecht slash huidige klanten. Uh, ja, die dat toch wel. Uh, ja, dat geeft een stuk vertrouwen op het moment dat ze zien dat je zo'n prijs hebt gewonnen. Ja. En uh, uh, uh, wat voor klanten, kwamen er echt klanten op je af nadat je de prijs gewonnen had? Uh, dat niet, uh, maar wel de gesprekken die ik het, uh, het jaar daarna heb gehad, is allemaal wel van, joh, hey, je bent ondernemer van het jaar geworden in Amsterdam. Okay. Uh, wat leuk, hoe kwam dat? En ja, wat ik zei, dat geeft een stuk vertrouwen. En uh, iedereen vindt het op die manier ook leuk om je te ontvangen. Ja. Kijk, en hoe is dat met de Sprout 2525? Heb je daar echt ook wat aan gehad of was het gewoon leuk? En, uh... Dat was allereerst uh, gewoon heel erg leuk dat je ja. daarvoor wordt uitgenodigd. Uh... Ja, was eigenlijk mijn eerst iets in de media. Um, nou, maar eigenlijk hetzelfde wat zij had. Ik heb een aantal nieuwe klanten eruit gekregen van bestaande relaties. Eigenlijk die wel wisten, die nee zo al zoiets van: oh, daarvoor kunnen we jouw mensen gebruiken. Uh, en daarnaast had ik eigenlijk een heleboel klanten die, ja, die meer uren boekten. Die zoiets hadden van. Oh joh, uh, het vertrouwen werd zeg maar vergroot. Van nou, daar gaan we nog meer mee werken en daar gaan we nog meer uh, opdrachten mee doen. Ja, jullie zitten nu, uh, nu hier vanavond. Dat is echt enorm te prijzen, want de tijdstip is natuurlijk niet al te makkelijk. Hartstikke. Maar het is ook wel gewoon zomer, dus moeten jullie niet gewoon lekker naar vakantie? Of hebben jullie daar helemaal geen tijd voor? Ja, vakantie in je eerste jaar, ik weet het niet. Bij mij voelt het nog niet heel erg goed. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar... Uh, ik ben 2,5 jaar lang niet op vakantie geweest. Ja, op één keer drie dagen nadat ik, uh, ik echt dacht, ik moet nu weg. en Het liefst naar een andere tijdzone, <laughs> waar de telefoon niet gaat. Uh, ik ben toevallig um, drie weken geleden ben ik, uh, een weekje naar, uh, naar Frankrijk geweest. Dus dat, ja, dat was toen goed te doen. Ik had ook twee meiden van mij nou, die gewoon alles over konden nemen en alles konden organiseren. Uh, het was ook echt even nodig. En ik ga, volgende week ga ik nog een weekje. en als je dan op vakantie bent, ben je dan ook echt even weg? Of blijf je wel gewoon aan het werk eigenlijk? Je blijft, je blijft altijd bezig. Ik had uh, die vorige week, of wanneer was het drie weken geleden? had Ik zoiets van: ik wil echt acht dagen onbereikbaar zijn, maar hoe dan ook. Ik had wel mijn, uh, mijn signaal van mijn telefoon uitgezet, ah, maar dat wel dat okay. mijn e-mail binnenkwam, zeg maar dat ik alles kon volgen wat, uh, ja, wat iedereen deed en wat er gebeurde. Ja, dus je, je, je bent nog tien, tien keer per dag bezig met je telefoon te controleren. Ja, maar dat doen jullie waarschijnlijk sowieso wel. Waarschijnlijk zit je nu ook wel te twitteren. Ja, maar het is, het, <laughs> dat vind ik het leuke van ondernemerschap: het is geen werken, het nee. is een way of life. Je je, ja, je bent bezig met iets wat je dan het leukste vindt. Uh, wat, je, wat je ooit zou kunnen doen. Dus als ik op vakantie ben ook. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn mail niet kan lezen. Voelt, al al die leuke opdrachten over jou, en die mis je. Zes, is way of... Geloof me, daar komt een, daar ja. komt een keerpunt hoor. Ja? <laughs> ik heb dat 2,5 jaar lang echt geroepen. Dat ik dacht van, nou het is, het is echt een way of life. En dat is het ook absoluut. Uh, je moet er gewoon mee bezig zijn. Weet je? Als je het aandacht geeft, dan groeit het. Ja. Um, maar er, is, er, er komt een keer een keerpunt dat je... Denk ik misschien ook niet, hoor. Ik kan niet voor iedereen spreken. Uh, ja, bij mij was dat die week. Van, nou, nou wil ik eigenlijk gewoon niet, maar je blijft ermee bezig. Ja. ja. Ik hoop dat ik dat keerpunt niet krijg. Nee, <laughs> dat hoop ik ook voor je. Maar tegenwoordig ben ik er gewoon continu mee bezig. Gewoon net ook twitteren en mailen. En alle mailtjes worden nog even ja, verwerkt. En uh, je blijft ja, bezig. Dat hou je, denk ik. En, ja. en als je dan je werk overdraagt, ben je dan niet bang dat zeg maar, andere mensen... dat wat je zorgvuldig hebt opgebouwd... dat dat kapot gemaakt wordt? Of, of in ieder geval... Uh, de kwaliteit omlaag gaat. Nou ja, het is wel je kindje waar ze mee bezig zijn op dat moment. Alleen het belangrijkste, en daar zal jij alles van weten, is dat je mensen om je heen verzamelt die, die je 100% vertrouwt. Ik ben echt wel een paar keer een paar dagen weg geweest en dan heb ik één iemand waarvan ik zeg: Oké, okay, hier heb je de sleutels, de spullen en alles. Ik houd het zelf in de gaten, maar ik weet dat als er s'nachts iets gebeurt, dat ik er uit de bed kan bellen en dat ze het goed oplost. Dus ja. Als je mensen om je heen hebt die je vertrouwt, dan kom je een heel eind. Maar het blijft belangrijk. moeilijk. Ja. Ja. Dat, dat, dat absoluut, mensen vertrouwen. Uh, maar daarnaast ja, blijven ook... Ja, de, de, ik werk mensen in en de, nou, die, die nemen dan mijn bedrijf over in zijn week. Dan nog steeds ja, kunnen mensen fouten maken, waardoor iets verkeerd genoemd. ja zelf maken we denk ik ook fouten hè? daar hebben we van geleerd en um, ik heb ze ik had zoiets van nou ja als zij fouten maken waar mij mijn bedrijf in een week omvalt dan stond het sowieso al niet goed ik zit inmiddels een beetje van van die wijn te nippen uh, uh, uh, ja Tessa, doe je dat eigenlijk ook wel in het weekend bijvoorbeeld heb jij wel eens een flesje wijn thuis en dan even even die telefoon aan de kant even een filmpje op en even even de ik kijk geen tv helemaal niet nee ook, wow. niet, ook niet... Uh... Ik kijk, zeer sinds ik voor mezelf ben begonnen, kijk ik geen tv, maar ik heb tv afgesloten. Ik dacht, ja, ik zit er wat, toch nog Wat was dan het laatste programma wat je wel hebt gezien? Esther the Turns. <laughs> <laughs> ja, echt waar. Dat was het enige wat ik, dan, wat ik op de vrijdag op uitzending gemist keek. Dat, ja. ik, uh, dat ik dan s'avonds om een uh, uurtje of negen ging mijn telefoon uit... en dat ik even de afleveringen van de week ging kijken. Dat is het enige waar... Uh... En, en Stephanie, kijk jij dan wel tv? Ja, ik heb RTLZ eigenlijk de halve dag aanstaan ah, als kijk. ik op kantoor zit. Van op kantoor, en ja. dan ja. lekker alle cijfers uh, in het ja, rood. Ja, een beetje bijblijven. Heb je ja. ja. ja. er ook voordeel van dan? Nou, zeker in de gesprekken. Het is wel prettig om te weten, vind ik, wat er een beetje gebeurt... en waar de discussies over gaan, nu helemaal met deze economische situatie. Dus dat... Tessa, uh, ja, hoe, dat tess, tess, hoe doe jij dat dan? Als je geen tv kijkt, lees je dan de kranten elke dag? Of kijk ik, je even uh, op internet? Uh, ik, nou, lees de, of, uh, ik lees de kranten, kijk even op internet. Um, ja, zo blijf je ook wel op de hoogte. Ja. Of ik hoor het, weet je, als het echt een bom ergens is gebarsten. Eigen, eigenlijk hebben we het dan ook een beetje over het, het voorbereiden voor een gesprek. Uh, hebben jullie daar echt een ritueel voor? Ga je bijvoorbeeld van tevoren even op LinkedIn kijken met wie je een afspraak hebt? Ja, dat zeker. Je leest je natuurlijk wel even in, maar ook weer niet te veel. Nee. Uh, tenminste, dat is misschien mijn tik die ik heb. Ik wil ook een beetje neutraal een gesprek ingaan. Uh, maar natuurlijk bekijk je even wie is het, wat heeft hij gedaan? En, en vooral ook hoe ziet hij eruit. Dat is, is, is dat nog praktisch. moeilijk met jullie ondernemersleeftijd? Jullie zijn bijna nog heel kort bezig eigenlijk. Een jaar, misschien twee jaar in totaal. Heb je daar nog, je daar nog last van? Moet je daar nog wat leren, denk je? Of... Wat bedoel nou, je precies? Nou, ik kan me voorstellen dat, dat een, een, een gesprek zomaar beginnen met iemand die je niet kent. Of die je van de telefoon hebt opgepikt. En dat je daar ineens op, op een kantoor zit. En dat je dan ineens je bedrijf moet verkopen. Dat is toch, lijkt me best lastig als jong iemand. Ja, ik heb hiervoor vier, jaar in de, vier en half jaar in de farmacie als, als artsenbezoeker rondgelopen. Ja, en daar moet je bij iedereen binnenstappen en begin maar met kletsen. Dus ja. ik ben het wel gewend. Ja. En hoe, hoe doe jij dat dan? Je bedrijf ik heb, verkopen? Uh, mijn bedrijf verkopen. Ik, uh, ik heb me aangesloten bij een aantal businessclubs. En uh, daar ben ik gewoon heel actief. Dus je komt eigenlijk al in een warm nest terecht. Waardoor, ja, op het moment dat je opgebeld wordt door een, een, een nieuwe potentiële klant. die zegt: van Nou, wil je langskomen. weet je eigenlijk dat dat gebaseerd is op een aanbeveling van een andere, ja, ja, via, andere via, relatie. Ja. Uh, dus die komt binnen. die. Nou, als ik word opgebeld via via, dan is het ook gewoon, nou goed, zo, zo ik, of die vraagt gewoon gelijk wat uit, want het heeft gewoon haast. Of, die ze, of ik zeg, zou ik even langskomen? Oh ja, kom maar een keer op de koffie. We hebben goede verhalen gehoord, dat uh, komt wel goed. Dus dat is, ja, dat is heel anders. Ik doe eigenlijk niks aan koude acquisitie van in bellen en dan ga ik langs of ik moet me opnieuw voorstellen. Uh, als een nieuwe klant belt die ik gewoon nog niet kent, ja, ik ken, ja, dan kijk ik wel eventjes op LinkedIn van, oh ja, wie is het... Uh, ja, wie heb ik voor me hier? Ja. Nou, zit hier links van mij uh, Thijs Richter van Jong uh, Startup. Dat is ook zo'n zo businessclub. Uh, daar zijn jullie ook beide lid van. Uh, herken jij al die punten die je hun zeggen als jonge ondernemers? Uh, een beetje wel, inderdaad. Volgens mij zijn het ook wel de punten die je nodig hebt om als jonge ondernemer uh, te beginnen. En dat je ook uh, voornamelijk ergens uh, inleeft. En, en uh, zeker waar je mee te maken hebt, natuurlijk. Omdat er, denk ik, volgens mij een markt is wat. Nieuw is en je moet, hé uh, hey, je hebt een nieuw bedrijf, dat moet je allemaal nog een beetje ontdekken. Dus dat, uh, ja, het, uh, het gaat niet allemaal niet vanzelf natuurlijk. Nee. Dus, en dat zijn natuurlijk ook wel de tools die je, die je kan gebruiken om, om uh, te ondernemen. Dus ja. die moet je dan ook echt ja, gebruiken. Zeker. We kijken, we hebben het nu even over business clubs en netwerken. Hoe komen jullie aan, aan, de, aan de goede netwerken? Er zijn natuurlijk heel veel borrels en heel veel clubs en je kan overal van naartoe gaan. Maar... Ik uh, heb op een gegeven moment, uh, ik ben met Open Coffees begonnen. Um... Daar, ben ik, uh, uh, daar kwam ik een, een op, uh, via LinkedIn eigenlijk, had ik ook bij zo'n groep aangesloten. Toen kwam er een, uh, ja, een nu tegenwoordige klant naar me toe. Die zei, je moet eens een keer naar die businessclub gaan. Naar deze, dat is een leuke groep. Uh, ik denk dat je, je daar wel thuis vult. Je betaalt wel gewoon een bepaalde entree maar je moet maar eens gaan kijken. Nou, ik heb dat gezien als investering. Het was 50 euro per kaart. Ik durfde niet in mijn eentje te gaan. Ik was net begonnen, net een paar <laughs> maanden. <laughs> ik was 21. En uh, ik dacht, nou, we gaan daar eens heen. We gaan het eens even zien. Dus ik heb twee kaartjes gekocht, vriendinnetje meegenomen. En uh, ja, we hebben daar gestaan. En zo ben ik in een heel leuk netwerk terechtgekomen... die heel actief is bij FC Utrecht. Ja, ook daar gewoon weer flink geld in geïnvesteerd. Maar ja, dan kom je wel uh, te leuke plekken terecht. Ja. Een interessante plek ook. Je hebt ook. het even over Utrecht. Je hebt er dan ook in Utrecht? Ja, de Meren. Ja, okay. Utrecht, de Meren. ja, Utrecht de Meren. Ja, Eerst ja. Utrecht, later ja. de Meren. Maar landelijk actief in principe. Ja. ja. ja. Hoe, hoe, hoe filter je nou de juiste mensen op zo'n netwerkborrel eruit? Want er lopen een heleboel mensen rond. Mijn ervaring is dat er ook een heleboel mensen rondlopen... die er eigenlijk vrij weinig te zoeken hebben, maar graag interessant doen. Um, dat is het soort netwerk waar je zit. Ik zit bij twee businessclubs waar je redelijk, uh, redelijk wat geld voor betaalt om erbij te zitten. Uh, daar komt, met alle respect, maar er komt niet de ZZP'er die ontslagen is... en niet zo goed weet wat hij wil, dus ja... Dus die begint maar voor zichzelf, op basis van de ervaring. Die, die komt daar niet, want die, ga, die heeft gewoon dat geld niet om te investeren. Nee, dus iedereen komt, komt er met dezelfde spotjes. achterliggende gedachten. Ze komen daar met een, zoals bij FC Utrecht, dan nou, komen voor een stuk gezelligheid, een stuk business ook. Uh, ja, en leuke, inspirerende mensen ontmoeten. Dus dat is wel, ja. Dus en daar en... zit je eigenlijk altijd wel goed. En tuurlijk zitten er ook mensen bij uh, die, die, die weer van buiten het netwerk komen. en die weer in een relatie zijn van, of een broer of een zus of een zwager of wie dan ook. Van joh, ga ik hier mee voetbal kijken? Gezellig. En, uh, en misschien heb je het nog wat aan als je ooit voor jezelf begint. Maar ik moet ook zeggen dat uh, nooit. Ik ben ook redelijk veel businessclubs lid, of in ieder geval erg vaak aanwezig. Uh, alleen ook de, de, de ZZP'er die er komt, daar zit ook wel weer een heel netwerk achter. Dus ja. in principe moet je wel iedereen interessant. Iedereen is interessant. Dat, ja, uh, ook al dat denk loopt. je op het eerste gezicht: van nou, daar heb ik helemaal niks aan. Ja, hij zit ook bij een tennisvereniging. En daar zit misschien wel die grote ondernemer die eigenlijk ook niet meer naar dit soort businessclubs komt. Dus ja. Ja. In principe. Maar het heb denk daar ik denk dat iedereen... om met iedereen contact te hebben. Ik doe mijn best. Ja, ja het, kost, het kost je vier, ziet vier iedereen in een relatie GELACH <laughs> maar <laughs> nou, met het Dat <laughs> nou, is ook een beetje de, de functie van sociale media die je ja. waarschijnlijk hebt overgenomen: Twitter, Facebook, LinkedIn. Het is natuurlijk allemaal heel makkelijk om daar je contacten te onderhouden. Ja. Als, we, als we gaan kijken naar jullie uh, omzet. Of het is natuurlijk heel leuk aan de Sprout25 dat de meeste leden daar toch wel zeggen hoeveel omzet uh, ze gaan maken. Nou, was het uh, bij jou al boven een ton uh, inmiddels. Uh, hoe staat het bij VinoLink? Wil je daar iets over zeggen? Ja, de exacte cijfers. Het ja, uh, is uh, halverwege het jaar, dus we hebben nog even. Ja. Uh, maar goed, aankomend jaar uh, moet dat toch wel ietsjes meer zijn. Uh, wil ik inderdaad uh, mijn doel bereiken. En uh, ik uh, mag hopen dat het uh, met al deze relaties ook wel gaat lukken. Zo uh, met ja. de kerstperiode. Kom op, erbij. wat wordt het? <laughs> wat wordt het? Wat heb je beoogd? Anderhalf jaar? Ja. Riton. Drie ton? Ja, Dit omzet. Jaar. Maar ja, goed, dat zegt natuurlijk niet heel veel, want het ligt aan je kosten. Ja, oké. Okay. Dus ja. Hartstikke <laughs> mooi Je ja, bent ja, in ieder geval vaak op vakantie geweest, volgens mij. Dus dat is al een dingetje. Nee, de Nederlandse zon doet wonderen. <laughs> Wanneer die drie dagen? Nou, <laughs> <Ja>, vorige week. <laughs> oké, okay, ja. Is het in ieder geval genoeg om een heel leuk leven van te hebben zoals je dat vroeger had, had bedacht voor jezelf? Ja, nou ik ben uh, zeg maar anderhalf jaar geleden begonnen en nou, ruim een jaar geleden mijn baan opgezegd. En uh, binnen een jaar, slash anderhalf jaar, wilde ik uh, in ieder geval mijn eigen salaris weer terug hebben. En dat was toch, uh, ja, in mijn ogen aardig voldoende in de farmacie. En dat is uh, eigenlijk binnen het jaar gelukt. Dus ja, dan uh, denk ik dat ik het goed doe. En als ik deze lijn ik doorzet, dat? dat ik een heel eind ga komen. En uh, wat, zi wat zijn de, de, de plannen voor de komende maanden, als we een beetje gaan kijken naar het einde van het jaar toe? Nou, Finolink is een bedrijf uh, voornamelijk voor relatiegeschenken. Uh, de verjaardagservice zijn we actief mee. Dan uh, ligt er bij ons een lijst met geboortedata van jullie zakenrelaties... en op de verjaardag gaat er een wijnmeisje mooi geschenk persoonlijk uh, leveren. Uh, maar goed, dat, uh, dat is natuurlijk ook met de kerst. Uh, veel bedrijven bestellen wel kerstgeschenken... maar in januari zit het personeel de rest uh, op te drinken... wat vaak nog de helft is van hetgene wat, uh, wat besteld is. En ook daar kunnen de wijnmeisjes weer voor ingezet worden. En ben jij nu al met de kerst bezig? Ja. ja. Is dat ook bij jou zo? Dat je nu al met, de kerst, met je personeelsplanning bezig bent? Of is nee, dat allemaal veel, veel kortere termijn? Nee, vorig jaar is dat wel het geval geweest. Dat was van, nou goed, we gaan nu uh, de, de, ja, de mensen weer, de groep weer samenstellen... die dan aan de slag kan. Er was wat meer ruimte voor op dat moment. En uh, op dit moment is dat absoluut nog niet het geval. Nee. nee. Gewoon dat de ruimte er niet is. Maar heb, je, heb jij dan echt last van de crisis ook? of is dat? Heel oh goed? nee, ik heb nee. juist helemaal geen last van de crisis. Het is meer dat ik op dit moment... Uh, Goed veel aanvragen heb lopen. En eigenlijk iedereen die aan de slag wil, kan gewoon aan de slag. Ja, dus uh, je komt er gewoon niet aan toe om nu al met de kerstplanning bezig te zijn. Maar ja. mijn bedrijf is ook ingericht op heel snel schakelen. Dus uh, ik heb, ja, dat zal je wel met Sprout misschien hebben gelezen. Ik heb gewoon klanten die bellen gewoon, nou, vanochtend nog, die bellen om 12 uur op dat ze maar één uur iemand, twee mensen moeten hebben. Nou, oké, okay, dan als dat kan gaan maar we dat regelen. dat lukt je dan ook. Ja, maar het kan ook zomaar zijn dat ze zeggen van we nou, morgen tien mensen moeten er staan en die moeten gewoon aankomen dat drie weken fulltime beschikbaar zijn. Of de planning moet voor drie weken gevuld worden. Uh, dus als ik nu al aan de slag ga ja, met de kerstplanning, kan zoveel veranderen. Ik heb het al geprobeerd hoor, drie weken vooruit te plannen... maar er wordt iedereen weer van die planning getrokken... en ergens anders heen gezet. Dat is nou, het nou, was dan... ook een ander soort bedrijf, ja. denk ik. Ja. Dus ja. Bij mij worden de beslissingen met kerst nu al genomen. Ja, ja. Daarom. Dus dan moet je, maar als dat niet hoeft... Ja, ja. Nee, bij mij is het echt niet dagen hoeft. van tevoren... vandaar dat ik gebeurt wat oh, kerstcadeaus inpakken... relatiegeschenken, heel veel inpakken. Ja. Ja. En er wordt gewoon echt een week van de, of een dag van tevoren... wordt opgebeld van, nou ja, we hebben toch handjes nodig. Het is toch druk. Ja. Nou, top. We gaan zo even, even verder praten. We gaan eventjes uh, wat luisteren naar, naar muziek. Om ook even deze ochtend een beetje uh, door te komen. Want ik zie <laughs> in jullie ogen dat dat nog een <laughs> beetje moet gebeuren. Nee, joh. Nou hebben, nou, nou hebben we Merfil voor bij het, bij het programma van Wakker Ondernemers om de muziek een beetje te introduceren. Dus ja. uh, ik, ik laat het even aan jou. Wat, wat gaan we draaien eigenlijk? Ik, ik heb eigenlijk een beetje een thema gehouden. We zijn zeg maar, met, met beginnende ondernemers. En ik vind, ja artiesten kun je ook zien als, als beginnende ondernemers. Uh, dus ik heb een, een Fransman uitgezocht, Franco Charles Passy. En uh, dat is ook iemand die eigenlijk nog maar net uh, in die, die markt uh, aanwezig is. Pas goed bij de wijn eigenlijk. <laughs> ja, het klinkt wel inderdaad ja. als een goede wijn. Ja. Charles Passy. Um, en, en deze man die doet eigenlijk verder helemaal niks aan management of aan, aan uh, promotie. Maar hij heeft wel gelukkig een hele rijke sponsor. Uh, de Franse first lady, Carla Bruni. Die is heel groot fan van hem en die promoot hem eigenlijk een beetje in die hogere kringen. Dus ja, het is niet wie je bent, maar wie je kent. Uh, maar hij is wel echt heel erg goed en... Ja, uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, uh, live album opgenomen met uh, saxofonist Argy Chap. Nou, dat zegt niet heel veel mensen wat, maar het is wel echt een, een legende, zeg maar. Dus uh, ja, ik zou zeggen, moet maar gewoon luisteren... en hopen dat het Nederlands publiek het ook waardeert. Maar ik denk dat deze man wel heel ver gaat komen. En uh, ja, daar gaan we, gaan we zeker meer van horen. Nou, dan trekken we... Like a real fine man. They'll know that it talks, baby. Well, I'm working in my kitchen. I like it and don't, baby. Juice it to the bone and fill up your phone before we have some. Spice it up a little salt and pepper. Put it on fire, but keep it tender. It's better with butter. Yeah. I know it's good anyway, but it's even bad with a little bit of bad and really nothing new would say can make me change my mind By the legendary recipe, yeah, should try sometime. It's better with butter a place you know i please your taste Radio 1. Dit is Wakkere Ondernemers met Jori Bonema. Clouds above go sailing by. I found my meaning in this life. Clear white is flying in my eyes underneath. The blue blue sky the waves come rolling in with a tide I've been away too long and every day I missed you more you look like you did before only prettier every day I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 Ja, welkom terug weer bij het programma Wakkere Ondernemers. Het programma waar we het, uh, vanavond en vannacht gaan hebben over uh, ondernemen, over kansen, bedreigingen, uitdagingen, maar ook over oplossingen. Maar we wouden het ook nog heel even hebben over die laatste plaat, uh, Merviel, want er was iets mee. Die was aangevraagd via Twitter of zo. Ja, klopt, dat is leuk. We kregen net via Twitter eentje, eentje binnen. Het was wel een bekende, moet ik zeggen, maar die vroeg hem aan voor zijn vriendin. Oh, oké. Okay. Dus Vandaar dat we uh, dat plaatje even gedraaid uh, ja. hebben, eigenlijk. Zeg, mijn, mijn, mijn glas, uh, Stephanie, is, uh, Witte Wijn is eigenlijk leeg nu inmiddels. Nou, dat zijn dingen die ik heel snel ga oplossen, hoor. <laughs> kijk, dat, Daar dat, hebben we de oplossing al. Dat, dat horen we graag, dat gaat snel. Hey, dat, dat doe je snel, zo'n zo flesje aanbieden aan mijn verkopen. Maar je verkoopt meer dan alleen maar flesjes wijn, geloof ik. Ja, kijk, een fles wijn is het, uh, is het product wat, wat in het geschenk zit. En wat ik net al aangaf, het is met name zijn het de relatiegeschenken waar mijn bedrijf op draait. Uh, en vooral die verjaardagsservice. Ja. Uh, uit de farmacie nog, uh, ik, was, ik dacht altijd aan de, aan de verjaardag van mijn klant. Ik was er, ik uh, liet, uh, liet bloemen brengen, ik, ik, ik dacht eraan. En het verbaasde mij dat ik eigenlijk de enige was. Er is bijna geen zakenrelatie die aan je verjaardag denkt, terwijl het uitgebreid op LinkedIn staat. Uh, en Vaak als ondernemer krijg je een pop-upje op je scherm, die is morgenjarig. En uh, een dag later denk je, ja, die had ik inderdaad moeten bellen. En wij regelen het, je krijgt een mailtje van, joh, die is morgenjarig. En het wijnmeisje is geregeld en gaat op pad. Tessa, hoor jij iets nu waar jij denkt van ja, dat moet ik ook gaan doen eigenlijk? Ja, ik vind het wel een leuk idee. Nee, we gaan een keer praten. Ja. Kijk, de Ik heb vind je het wel al. leuk. Wij, wij, ik heb afgelopen jaar, ja, verjaardagen, een bepaalde groep die stuurt, je even een smsje je of je belt ze even op of, nou ja, goed, je ziet ze die dag, omdat je dat toevallig weet. Dat, dat ja, die zie je zo vaak. Uh, ja, relatiegeschenken verder, ja, de, de, aan de relatie wat verder staan, denk je daar eigenlijk niet aan. Wat ik wel te doen is, uh, ik ga nieuwjaarsgeschenken geef ik een nieuwjaar. Terwijl de meeste mensen dat met kerst geven of met oud en nieuw ervoor in die periode. En wat, wat geef jij dan nieuwjaar? zoal als, als, als, als Ook wijnen. Ook toch wel wijnen. Ja, wijnen. Ja. Wijn, champagne. Ja, daarvoor oliebollen, uh, pakketten, nou, dat soort uh, ja, dingen. Die kom ik dan in het nieuwe jaar even brengen. Ja. En, en, en Stefanie, heb jij dan iets in je mensen zeggen? Van, nou, komend jaar moet je dit echt gaan geven. Dat echt, wordt echt het ding van, van 2012, 2013. Nou, je kan natuurlijk sowieso een mooi verhaal rond de wijn maken. Uh, maar ook met het geschenk zelf. Ik noem maar wat als jij bijvoorbeeld een bedrijf hebt wat zich heel erg op transparantie richt, zorg dan dat er een plexiglas deksel in zit. En op de wijnbeschrijving daar een link mee gemaakt wordt. Maar wat we ook hebben, is een portproeverij... Dus dan uh, heb je zes reageerbuisjes van verschillende soorten port, verschillende jaartallen. Dat geef je voor de kerst met een briefje dat ze moeten gaan proeven met de kerst. Dan gaan ze die zes buisjes proeven. Ik krijg een mailtje welke ze het lekkerst vonden. En het zij het wijmeisje, het zei jijzelf, gaat uh, in januari uh, de, de favoriete fles brengen. Zo heb je en altijd het goede cadeau. En je hebt drie contactmomenten. En je komt zeker niet op de bulk, want die portbuisjes gaat niemand weggeven. Heb je dat zelf bedacht met die port portbuisjes? Nou, ik ben wel een jij. beetje getipt. Maar... Oké, okay. <laughs> oh, leuk. En wat, wat mag zo'n relatiegeschenk nou een beetje doen qua prijs? Wat is zo'n verjaardag nou waard? Gemiddeld. Een verjaardag? Nou, laat ik het zo zeggen... als je binnen een straal van 20 kilometer vanaf Amsterdam... je relatie wil verrassen... Uh, inclusief bezorgen zit je op 34,95, uh, exclusief b inclusief de mee. persoonlijke bezorging. Mocht je daar buiten komen, dan maken we gewoon een passende offerte. Dat is goedkoper Want... dan zelf gaan dus. Ja, en <laughs> volgens mij is dat bijna het uur drie van Task Hero, of zit ik daar heel nou, uh, <laughs> erg? Nee, nee, nee, nee. Oh nee hoor, er zit wel de helft, nog niet eens. Ja, nee, okay. zitten, ja nog minder dan de helft. Want, But, uh, wat, wat zijn we kwijt als ze uh, bij jou mensen inhuren? zit tussen de 14 en de 20 euro per uur. Oh, dat is niet veel. Nee. Nou, je ook niet heel erg veel over. Of wel? Uh, nee, de marges zijn uh, relatief laag. Uh, ja. die heb je, heb daar, wel... je daar echt voor gekozen? Ja, daar heb ik absoluut voor gekozen. Uh, omdat de werkzaamheden we doen, zijn gewoon ondersteunend van aard. Eigenlijk gewoon de eenvoudige kantoor... Uh, dan de evenementenwerkzaamheden bijvoorbeeld ook het rondbrengen van wijnen. <laughs> of relatiegeschenken of inpakken van relatiegeschenken. Uh, maar we hebben capabele mensen. Dus die wel zeg maar, een opleiding volgen of een tussenjaar hebben... Um, maar ja, het zijn de simpele, eenvoudige werkzaamheden, die gewoon tijdrovend zijn. Ja, moet je daar zo'n uurtarief tegenover zetten. Ja, nee, uh, Heb ik voor nee gekozen, ook omdat met die insteek, uh, die medewerkers die geen ervaring hebben, gewoon wel die ervaring op kunnen doen. Ja. Hoe, hoe echt, oud hè, zijn, zijn de medewerkers dan bij jou? Uh, tussen de 15 en de 25 jaar. Okay. Van enkeling nu 27 is, omdat hij gewoon vanaf de eerste uur al mee uh, ja. lopen. Ja. En heb jij dan ook mensen, die je hebt, een, je hebt een, waarschijnlijk een soort vast cluster... aan een groep van nou, 30, 50 mensen die je altijd wil inzetten waarschijnlijk? Uh, ik heb eigenlijk voor gekozen om, die wisselt wel heel erg... omdat mensen natuurlijk ook, uh, die gaan op reis naar het buitenland... zijn een paar weken weg, uh, kunnen niet vanwege studie. Uh, dat kan je mij ook gewoon allemaal aangeven, dus daar zet ik je gewoon op inactief. Uh, ik werk eigenlijk, mijn streven was om met de pool te werken... van uh, maximaal 150 jongens en meiden, zodat ik gewoon iedereen persoonlijk ken... Nou, die is uitgegroeid tot 170 in de vakantie. Dus dat, uh, maar dat is ook nog wel te overzien. Ja. Um, ja, maar het kan zomaar zijn dat die 50 man die nu werkt, dat die, dat die in de, de over drie weken aangeeft. Ja, weet je, ik ben gewoon een half in niet beschikbaar. Ja, ja dat, dat kan natuurlijk ja. lastig zijn. Ja. Hoe is dat met de met de wijnmeisjes? Hoe heb je dat geregeld? Uh, nou, die staan allemaal op nul-uren contract. Uh, of Eigen, op hetzelfde als bij Ja, en inderdaad, allemaal wat ouder. Hè? Dus een beetje aan het eind van de studie. Uh, wat natuurlijk belangrijk is, is dat ze brutaal genoeg zijn om dat geschenk ook daadwerkelijk af te geven. Ja. Want dat is de kracht. Hè? Dat is wel een redpoor, waarschijnlijk waar ja. ze overheen moeten. Ja, ja, bij TNT Post is het. Uh, wil je hier even tekenen bij de Bali? Maar ja, <laughs> ja, ja <laughs> zij moet. <laughs> nee, zij moet wel voor het kantoor, voor het bureau van de jaren gestaan. Kijk, als die niet aanwezig is, wat, wat in nou, 10% van de gevallen toch wel gebeurt, dan wil ik wel dat ze persoonlijk nagebeld worden. En hoe kom je dan aan de juiste mensen? Hoe uh, je krijgt waarschijnlijk wel veel sollicitaties binnen. Dat zal voor Tessa bij Taskir ook wel gelden. Maar hoe pik je daar de, de leuke en de juiste uit? Nou ja, ik heb nu uh, een groep van, van, van vijf meiden ongeveer uh, op me heen verzameld, die, uh, die ik in kan zetten voor verschillende, de, voor verschillende doeleinden. En ja, daar heb ik op dit moment voldoende aan. En ja. De echt lastige dingen doe ik zelf. Ja. Directie ABN. Ja, probeer maar even binnen te komen. Ja. Kom maar. Geen <laughs> <Goed>. probleem. Nee. <laughs> en is dat bij Taskerel wel goed gegaan? Je hebt natuurlijk nu daar 170 uh, man, uh, niet vast in dienst, maar wel 170 man met een contract. Ja, hoe haal je daar uh, een beetje de, de nette mensen in, zeg maar? Dat je niet alleen maar. Uh, ja, heel grof taalgebruik bijvoorbeeld. Ik noem maar even iets. Hoe, Hoe bedoel je dat? Nou, het is ook, het wel oh, representatief. Het is, ja, het is dat ziet ik Representatief. Uh, ja, is. maar ik kijk op een aantal competenties, zeg maar, waar ze, waar ze in de loop van de tijd dan uh, in gemeten worden eigenlijk. Nou, flexibiliteit is bij ons een hele hoog representativiteit. Um, ja ondertussen weet ik, weet als iemand zich voorstelt, ja, dan weet je waar je op moet letten. Uh, dat geef je mee, wer, werken met huisregels. Uh, je moet er altijd netjes uitzien, nette kleding, uh, geen kapotte spijkerbroek, geen gimpen, telefoon moet, moet uit, nou, je, moet een, je mag geen kauwgom kouwen tijdens je werk. Uh, met die jonge doelgroep moet je gewoon een heleboel vertellen. En ja. op het moment dat het misgaat is het vaak geen ik wil niet, tenminste mits, mits ze betrokken zijn, dat is ook een hele belangrijke, is het vaak geen ik wil niet. Het is meer een ja, onwetendheid van wat ze nooit is verteld. Uh, dus ik ben gewoon heel duidelijk in de communicatie van wat ik van ze verwacht, hoe, hoe ze eruit moeten zien, uh, waar ze op moeten letten. Als, iemand, als er een meisje binnenkomt, die heeft de haren niet gewassen. of die de haren zijn gewassen en die zijn nat, weet je wel in een knot. zeg ja, dus ik, dat kan niet, zo kan je niet naar een opdracht toe gaan. Nee, dat... dan mag ze niet weg eigenlijk. Nou nee, ja, de, ja de, de, de, en dat zie je al bij de sollicitatie. Kappertje er wordt er gewoon allemaal. Kappertje van de zaak. Ja. Kappertje van de zaak. Nee, er wordt dan gewoon allemaal goed gecommuniceerd van wat ik van ze verwacht. hoe ze, hoe ze eruit zien, waar ze op moeten letten. Ja. En waar, waar lopen jullie er tegen aan met, met het ondernemen? Wat zijn punten dat je denkt, nou, als dat ooit nog een keer verbeterd kan worden, dan, dan, dan heel graag? Waar uh, in de nou, jezelf, politiek of laten uh, nou, ja, Laat het gewoon eens heel breed trekken. Heel breed trekken. Ja, ja. Nou Wat ik in het begin heel erg had... is dat je heel erg tegen je eigen persoonlijkheid aanloopt. Ja. Dat je in je ondernemerschap ineens uh, dingen ziet... waarvan je denkt, ja, uh, dat doe ik privé ook. Uh, en dat kan negatief zijn, dat kan positief zijn. Ik ben bijvoorbeeld heel ongeduldig. Dus als ik een acquisitiegesprek heb... Ja, dan wil ik eigenlijk ook direct een ja horen. Uh, het liefst gisteren. Uh, en dat kan negatief werken. Aan de andere kant zit je er dus ook bovenop... en is de kans dat je hem scoort ook wel weer groter. Dus ja, je, je wordt gewoon even... Ja, Raak je dan wel zo'n potentiële klant kwijt... die echt denkt, nou, die is te ongeduldig? Nou, volgens nog niet, maar... waarom? Nou, waarom? <laughs> Laat aandeel, je daar toch? ook in coachen dan? Of, of los je het zelf op? Of? Nee, ik ben in de farmacie natuurlijk wel... Uh, op, op uh, eh, commercieel gebied wel, uh, gecoacht. En ja, toen werd er ook gezegd... op het moment dat je één keer per jaar... niet een keer de deur uitgegooid wordt... dan uh, ben je niet brutaal genoeg. <laughs> Dus, en en uh, Tessa, hoe, hoe is dat bij jou? Heb jij zo ook zo'n punt? Uh, zo'n punt dat je tegen jezelf aanloopt? Ik had in het begin wel heel erg dat ik heel erg jong werd gevonden. Dat vond ik een hele lastige. Uh, was het erg... ook juist niet makkelijk om binnen te komen bij bedrijven dan? Uh, uh, nee, in het begin niet. Nee. Ook het netwerk wat ik nu heb, heb je ook wel twee jaar, weet je dat je daar lang mee bent opgetrokken, omgegaan, uh, geholpen met bepaalde dingen, nou, noem het allemaal maar, geïnvesteerd, gesponsord, nou, noem het allemaal maar om jezelf te bewijzen. Um, en het was natuurlijk wel, oh leuk, ja jong meisje, 21 jaar, die gaat voor zichzelf beginnen. Zal uit een ondernemersfamilie komen? Nou, dat is compleet niet het geval. Dus daar liep ik in het begin nog wel eens tegenaan. Vooral bij van die open koffieverhalen, waar wat oudere doelgroep ook komt. Um, dat vond ik een hele lastige. En ik had de eerste keer dat ik iemand anders mijn werk moest laten doen. Dus zeg maar de planningen en... Um, Contact, omdat ik drie dagen weg wilde. Nou, ja, dan geef vond... je eigenlijk je bedrijf het handen ja, natuurlijk. gaf toch mijn bedrijf dat vond ik heel moeilijk. Ja. Daar heb ik bij uh, heb ik een andere jonge ondernemers die heb ik opgebeld. Van, Joh, weet je, hoe, hoe heb jij dit gedaan? Ik vind dit echt heel lastig. En uh, daar kreeg ik eigenlijk geen goed advies van. Maar het was meer, ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon. En als het nu misgaat, ja, dan heb ik iets niet goed ingebouwd. Ja, heb ik het niet goed opgezet. Ja, dan heb je het zelf fout ja, gedaan. heb eigenlijk. ik het zelf wel fout gedaan. Dus ja. we gaan ermee beginnen. Dus eigenlijk moet je bedrijf zo goed in elkaar zitten... dat ieder willekeurige ondernemer... Een beetje in die branche dat ze over zou kunnen nemen. Ik, van de denk andere dat, andere ik, ik denk dat je een goed bedrijf bouwt als je het voor elkaar krijgt. Als je zelf, uh, op het moment dat je jezelf zelf uitstapt, dat je bedrijf nog, ste nog steeds staat. Uh, in het begin was het bij mij ook heel erg. Ze deden zaken met Tessa. Tessa van Task Hero. Of nou nee, nog niet eens Task Hero. Ze deden zaken met Tessa en die was betrokken. Uh, en nog steeds. Want ik, ik vertegenwoordig natuurlijk mijn eigen bedrijf. Maar het is tegenwoordig ook dat het gewoon wordt gebeld naar Task Hero. En ik ben op zoek naar degene die gaat over de personeel en planningen en dat soort dingen. Um, ja, en ik denk dat dat, dat, dat wel de kunst is om een bedrijf neer te zetten. Als je er zelf uitstapt, op vakantie gaat, wat dan ook, dat het nog steeds staat. Is je het goed gedaan binnen 2,5 jaar. Klasse. Ja, is dat goed? Ja, ik, vind uh... ik wel. Inderdaad, wat je zegt, in het begin doen ze zaken met Tessa. Maar op het moment dat ze ja, puur ja. voor het bedrijf bellen... en niet precies weten wie erachter zit... dan bellen ze puur voor de kwaliteit van het bedrijf... Ja, in plaats van het ja. fun effect. Als we jouw bedrijf nu bellen, wie krijgen dan bijvoorbeeld nu aan de lijn? Heb je al echt medewerkers fulltime ze in krijgen, nu? Ze krijgen mij, Anna of Dera aan de telefoon. Kijk, dus je werkt met een team van twee vaste meiden eigenlijk? Ja. Ja, en dan Kijk. heb je. Heb je en, dan hebben we ook nog, uh, en dan heb ik nog anderhalve dag in de week. Anouk, maar die doet voor de administratie. Maar goed, als de telefoon gaat, dan ik pak die hem ook gewoon aan. En uh, ja, ja. ja, planningen maken. We hebben een mooi systeem daarvoor. Kijk, en wat zijn jullie uh, punten als ondernemer. waar je echt uh, hulp van buitenaf hebt gezocht? Uh, waarbij ik hulp van buitenaf... Ik, uh, ik heb een. Uh, nou, ondertussen ook een goede vriend geworden. Dat is echt een ras ondernemer. Als, als op het moment dat ik ergens tegenaan loop. Uh, dan met ontslag indienen van de medewerker waar het gewoon niet goed mee gaat. Uh, ja Kleine dingen, financiering, wat dan ook allemaal. Dat ik daar gewoon advies aan vraag. Uh, ik heb ook een keer, omdat het toch uh, uit mijn warme netwerk kwam... eigenlijk vond ik dat wel wat lastig. Dus ik heb ook een keer in december gewoon echt een businesscoach ingehuurd. Uh, ja, er was een man een beetje een businessgoeroe zoals hij zichzelf presenteerde. Ik vond hem, erna, ik vond hem echt vreselijk. Ik heb er ook heel veel geld voor betaald, was ik ook heel snel klaar mee. Dat ik dacht, nou, ik weet het zelf wel beter. Hij liet me in ieder geval zien hoe ik het niet wilde doen. Nee, nee. Um, dus ja, ik zoek wel hulp als ik, dat, als ik ergens tegenaan loop. En Steven, is dat ook bij jou zo gegaan? Maar is het dan bij jou bijvoorbeeld gegaan dat je eerst een fout hebt gemaakt... en dat je dan hulp hebt gezocht? Of dat je al de hulp hebt gezocht voordat je de fout hebt gemaakt? Nou, je hebt natuurlijk wel uh, mensen om je heen verzameld... waar je dingen mee overlegt. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb wel heel erg sterk een eigen idee in mijn hoofd. En um, dat pad dat blijf ik wel volgen. Nou, zoals de verjaardagsservice begonnen is, in het begin hadden mensen niet echt vertrouwen erin. Van ja, het is een leuk idee, maar of het nou echt wat gaat worden. Ja, ze probeert ook wat. Maar weet je, ik, zolang je als ondernemer zelf het vertrouwen hebt in je eigen pad, dan, dan kom je al een heel eind. En ja, misschien zou ik meer hulp af en toe moeten vragen, maar ja, vooralsnog uh, gaat het goed. Jullie klinken ik denk... eigenlijk al als hele wijze ondernemers met bergen vol ervaring. Uh, hoe komen jullie eigenlijk aan al die ervaring en al die kennis? Dat is echt een kwestie van doen. Waar je anders denk ik in een baan begeleiding bij krijgt. Waar je baan ook gewoon van 9 tot 5 is. En je hebt ook nog je vakantiedagen. En je hebt weekend en heel de handel. Uh, denk ik dat ondernemen gewoon die lifestyle is. Waar je continu dingen leert en, en ervaart en mee bezig bent. En uitzoekt. Want daar ben je ondernemend en, genoeg voor. En no. uitzoekt. Of laat uitzoeken. Ja. Ja, ja maar je bent gewoon continu bezig ook problemen op te lossen. En je kan niet, uh, als je voor een baas werkt, kan je bij wijze van spreken zeggen... nou, nah, dit is echt niet mijn probleem. Uh, hij zoekt het maar uit. Die gaat het maar doen. Ja, je moet wel. Je moet het zelf wel oplossen. En ik denk dat je daar gewoon heel veel ervaring ja, je hebt. Een je de vechtersmentaliteit eigenlijk, hè? Ik denk dat je wel moet. Ik kan moeilijk zeggen als een, uh, als, een klant of, nou ja, als een klant ergens niet tevreden mee is... Ja, het is niet mijn schuld. Nee. Zijn nee. schuld. Het ligt aan, aan, aan mij. Ik ja. bied sowieso mijn excuses aan. Of het nou klopt of niet. Ja, daarom. Ik denk dat je, ja, je, je... Je hebt gewoon een hele hoge verantwoordelijkheid. Je moet altijd alles bij jezelf zoeken. Want niemand anders gaat het voor je oplossen. Ja. Dus die... Ja, die zin... Uh, Hebben echt... jullie nog iets waar... Als je daar nu aan terugdenkt... Dat je nog steeds die klap op je neus voelt? <laughs> dat, je, dat je echt flink onderuit gegaan met de enige, uh, uh, enige fout. Ik voel hem nou weer er, gewoon. Dat ja. ik echt... Die ene grote fout. Dat denk ik. van nou... Dat zag hier ik heb wel ik wel zoveel van geleerd. Nou, nah, echt een hele grote fout, dat niet. Maar wat ik wel, ik heb één keer toen ik begon net... Uh, mijn bedrijf is ondertussen ook, ik doe ook al, al, al horeca evenementenondersteuning. Een van mijn allereerste opdrachten erin. Nah, ik had dat nog nooit gedaan. Er was een meisje, ik had het een meidje aangenomen. En die zegt, ja, ik heb horeca-ervaring en partijen gelopen. En er belt een klant op, die zegt, ik heb één iemand een dag nodig. Die had zelf ook een bureau. Um, kan je me helpen? Ik zei, ja hoor, ik zie wel een leuke dame. Nou, die kon helemaal niks. Die gewoon cola in de wijnglazen, weet je. <lacht> nou, dan het is, eigenlijk, het is, ja, is het een hele grote fout. Het wordt zo bijgeleerd. Ja, maar ja, ja, dan sta je wel even te kijken van, oké, okay, grotere slunnen. Misschien moet ik nog even wachten met die tak aan te pakken. Misschien moet ik zelf er iets meer cursussen nog doen. Ja. Maar dat zit denk ik ook Eindelijk, in de aard van een ondernemer. Ja. Je, je kan je hand een keer overspelen, want als iemand zegt, kan je dat regelen? Begin met ja, en ja. daarna ga je zien hoe je het oplost. Ja, je moet geen nee zeggen. Is dat dan ook al bij jou gebeurd, dat je een keertje ja hebt gezegd... en dat je eigenlijk achteraf dacht, oh, had ik dat nou maar niet gedaan? Nou, niet had ik dat maar niet gedaan, maar wel, vandaar heb ik wat makkelijk over gedacht. Uh, maar goed, als je er dan zelf bovenop zit, dan uh, kan je dat ook wel weer vrij snel oplossen. Ja, dus op zich, ja. Uh, op zich vallen de fouten die jullie hebben gemaakt dan nog wel mee in de... In de... Nou ja, je gaat fouten maken. Ja. Uh, als je geen fouten maakt, dan kan je ook nooit groot worden. Nee. En ik denk, zolang je bedrijf nog blijft staan en het nog steeds groeit, uh, is het de goede fout geweest. Ja. ja, zolang je er maar van leert. Zolang je, hè, je er maar van je leert. Je maar ja. Het wordt eigenlijk al tijd voor een, een, een plaatje. En dit keer niet een plaatje wat aangevraagd is, hoop ik eigenlijk. <lacht> nee, nee, nee, nee. Nou, eigenlijk ergens ook weer, weer wel. Ik werd oh. gemaild door een uh, manager. Ben. En Ben die mailt me af en toe als hij wat nieuws heeft. En dit is wel iets heel vet. Dit is Paul Koek en de Residence. Dit is echt helemaal nieuw. Het is uh, volgende week pas op uh, de BBC te horen en XFM. Dus dat is wel heel vet. We hebben en, echt een primeur in Nederland. Wat is dan XFM? Dat moet je misschien even uitleggen. XFM. Nou, dus als je in Nederland zeg maar de Giel Belen op, op 3FM uh, hebt bijvoorbeeld. die de nieuwe dingen een beetje presenteert. op, op de Wereldraad Door. of op zijn eigen programma. Uh, Juist ja, is XFM dat in uh, Groot-Brittannië. En uh, Ben die mailde mij Paul Koek en de Residence. Het uh, is, is een beetje soft, maar uh, op dit tijdstip van de morgen wel heel erg lekker gewoon om er even tussendoor te doen. En waar houden Steven Stephanie en Tessa van qua muziek. Is dat ook een beetje dat softe of mag het allemaal wel wat harder? Nou, het mag op zich wel, maar niet richting de hardcore gaat. Heb ik er niet tussen gestopt nee. vandaag. <lacht> en op dit tijdstip? Het is echt heel, heel gemixt. Ik kan op dit soort als ik s'nachts zit te werken, uh, ja, kun je lekker rustig muziekje opzetten, een beetje jazzachtig... Maar ja, ik heb ook wel eens dat ik uh, wat dust heb of dat de uh, opzet. Ja, voor een goede meezinger in de auto doen. Goede meezinger. meezinger, die doet het ook dan. altijd goed. Volt Kroes. Nederlandstalig, hè? Ja, dat ook. Ja, ja ook daar ben dan. ik. Misschien kunnen we nog wat wijzigen in die plek. Dus. Ja. ja, precies. <laughs> nou, Jan Smit. Ik zou zeggen, Oeh. laten we de, de microfoon eens maar afsluiten. Dan kunnen we meezingen met het nummer. En uh, later er eens uh, naar gaan luisteren. Ja, kinderluid. Paul ja. Cooks en the Residents. You always had your faith It wasn't hard to find Oh, I remember when your body Was so close to mine Or oh, can you Ja, zijn ze de oplossing voor de crisis eigenlijk, de jonge ondernemers, aan tafel? Zullen we dat gewoon aan ze vragen? Jullie zeiden beiden al, we hebben niet zo last van de crisis. Um, um, veel jongeren die studeren af, krijgen geen baan. Moeten ze dan ondernemer worden? Ja, als, als je een ondernemer bent, uh, doe het. Uh, alleen, ik ben wel heel blij dat ik bijvoorbeeld een stuk werkervaring daarvoor heb gehad. Ja. Um, en die fouten maken waar we het over hebben gehad, ja, dat, dat is toch... Dat klinkt lullig, maar wel prettig om, om in loondienst te maken. Uh, zeker op het commerciële vlak. Om daar heel erg veel te leren. Daar heb je ook wat aan in je, in je bedrijf. Aan de andere kant, ja, als je een goed idee hebt, begin. En dat heb jij gedaan. Ja. Ja. <laughs> nee, ja. jij ook. Ja, ik heb ook wel een stuk uh, ik... werkervaring daarvoor gehad al. Ja, en, jaar, nou ja maar... ik ben op mijn 17e, 16e, 17e begonnen met kantoorwerkzaamheden. Gewoon kleine klusjes, archieven opruimen, stickers plakken, salesmappen maken. Uh, alles waarvan de bedrijf dacht, nou, dat hoeven mijn vaste medewerkers niet te doen. Daar komt zij gewoon een aantal uurtjes per week voor. En uh, ja. vanuit dat heb ik ook natuurlijk werkervaring op, op gedaan, wel op een bepaald niveau. Uh, ik heb gewoon mijn studie afgemaakt en toen dacht ik, ik begin voor mezelf. Um, ik ben uh, tijdens mijn stud studententijd. Ja, was ik al bezig met de kledinghandel. Ik wilde of voor een groot bedrijf werken. of ik wilde een eigen onderneming. Um, nou, stage gelopen bij een, uh, bij een grote bank. Tijd, uh, wat heb je gestudeerd eigenlijk? Ik heb international business en management studies gedaan. Okay. Stage gelopen bij een grote bank, daar afgestudeerd. Nou, dat werd hem niet. Dat leek me niks om in de chirurgie uh, terecht te komen. Um, ja, ik had de kledinghandel, uh, had ik samen met een Chinees meisje die ik van mijn studie kende. Daar werd hem ook niet meer terug. Dat vond ik, uh, ja dat vond ik erg er, suf, was ik erg snel klaar mee, toen dacht ik nou dan ga ik mee de zakelijke markt op. Uh, toen waren daar de Olympische Spelen, dus alles werd afgesloten en ladingen kwamen niet aan, alles wat werd betaald. Dus ik dacht nou dan maar even rustig afstuderen en dan kijken we het na wel verder. Ja en toen ben ik eigenlijk met, met taskeer begonnen met het idee van doen ze werkervaring op. En dan hopelijk aan het eind van die vierjarige studie. Uh, komen ze niet meer op kantoor van nou ja, ik kom graag bij u solliciteren en uh, ik heb achter de bar gestaan, maar ik kom bij u solliciteren en ik weet wel hoe ik een telefoon aan moet nemen en ja. dat ik klanten netjes ja. moet aanspreken en hoe een systeem werkt en hoe Excel eruit ziet. Heb je dat ook al uh, gehoord van, de, van, van mensen die bij je hebben gewerkt en die nu echt een vaste baan hebben en, en zeggen van nou... Door de ervaring met Task Hero ben ik ergens makkelijker binnengekomen. Uh, nou ja, dat ze wel, uh, wel bijbaantjes hebben via, uh, via Task Hero, dan waar ze anders nooit aan waren gekomen. Dat is waarom een heleboel uh, mensen zich inschrijven ook bij mij. Dat is wel leuk zie zien. De motivatie ook. Leuke diverse bijbanen, plekken waar je anders nooit komt. Um, wat zijn, wat heb... zijn dan die plekken bijvoorbeeld? Kun je er eentje, eentje noemen? Uh, nou ja, toevallig, uh, de, ja, een van de programmamakers die hierbij zit, zijn vriendin, die werkt voor mij. Daar kwamen we ah, okay. net achter. <laughs> en die werkt nu al ruim anderhalf jaar uh, bij Task Carol. En die, uh, die heeft een uh, half jaar voor Villeroy en Boch gewerkt. gewoon 16 uur of 12 uur per week op uh, PR-afdeling, is de, de journalistiek. Ja, dus gaf ik aan van ja, ik heb erg veel geleerd en anders had ik daar niet gezeten. Nee. Dus je bent ook voor sommigen, ben je ook een soort opstapje? Ja, nou, echte... dat, is, uh, ja dat is eigenlijk het idee, dat je een soort, ja, een soort opstapje bent van... Uh, uh, bij Pont Katte, de, dat een dame daar drie weken heeft gezeten... en die keek echt de ogen uit. Die denkt, nou, weet je, dat, dat, dat, één, ik doe wat werkervaring op... maar ja, ik zit nu ook ergens en ik heb nu contactpersoon meegekregen... en die wil misschien in de toekomst mijn stage aanbieden. Ja, dat is natuurlijk de ideale situatie. Ik heb ook iemand gehad die begon met een database te typen... Uh, was aan het afstuderen en uh, ja, na een maand zei hij dus van... goed, hij is bijna klaar, kan hij niet als junior accountmanager bij ons werken... Ik doe eigenlijk niet aan functieomschrijvingen, ik doe aan taakomschrijvingen. Dus wat zijn de taken die gedaan moeten worden? Ja, ja. Um, nou, dat verder uitgediept. Nou goed, daar gaat hij mee beginnen. Toen heeft hij, uh, ja, hij vaste baan aangeboden gekregen. Uh, ja. Dus dat is, ja, dat is wel een, een mooie opstap. Ja. Ja, dus zie denk, je ja. daar in de toekomst dan ook een soort van wervingselectiefunctie in dan of? Ik, niet naar het, uh, de, de, de, de, ik wil niet naar het reguliere uitzenden dan wel uh, werving en selectie. Het is echt de bedoeling, je komt zonder werkervaring binnen. Uh, ik wil je er eigenlijk in het traject in begeleiden of nou ja, kansen bieden, bijbaantje bieden, die het liefst aansluiten op je studie. Uh, de ervaring die je eigenlijk op moet doen. Ja, En dan aan het eindverhaal is natuurlijk wel de ideale situatie, dat iedereen gewoon een mooi cv heeft aan... Uh, ...standaard werkervaring eigenlijk en een makkelijk opstapje heeft. Ja, dat is ook Leuk natuurlijk netwerk. de, de krachten van, van jouw bedrijf natuurlijk. Ja. Het net o, iets anders zijn dan een standaard uitzendbureau. Nou ja, dat, ja. heel anders mag ja, kopen. Ja. Ja, en dan ook nog aan de, aan de serviceverlenende kant, ja, naar de klant toe... ...is dat, is dat gewoon ook heel prettig dat we, dat we dan dat heel snel schakelen... ...en dat we weten van nou, goed, we werken, ik werk met die vaste pool... ...omdat ik weet wie wat kan en wie waar zit en wanneer beschikbaar is... ...en wat iemand ook niet kan of wat iemand... Als ik dat nog niet weet, dan kijk ik heel erg van wel, wat wil iemand. Dan ga ik vanuit daar werken. Van oké, okay, wat zou jij nou graag willen? Ja, ik wil later een kantoorbaan. Nou, oké, okay, dan ga je maar een simpel klusje doen op kantoor. Ja, we hadden het even over die bijzondere plekken waar uh, de, jouw medewerkers komen. Stefanie, heb jij wel zo'n plekken aan gehad waar je aanbelde... dat je dacht van nou, dit is toch heel erg bijzonder... dat ik hier aan de deur iets mag afleveren? Nou ja, ik heb een bruiloft moeten crashen, eigenlijk. Oh. <laughs> oh, de, uh, de bruidegom uh, zijn werkgever... die uh, Was dat een vond... bekend iemand? Net niet. Nee. nee, maar de werkgever die vond het leuk om, uh, om een, uh, een mooie fles wijn, een 3 liter fles uh, aan te bieden door een wijnmeisje. En die heb ik zelf maar even gedaan. Ja, uh, dat was wel heel apart, want ja, wanneer ga je dat aanbieden? En ja, op een gegeven moment stond ik uh, naast de bruidsauto, waar ze natuurlijk zeker weten naartoe komen vanuit de kerk. Dus dan zie je zo'n hele haag en aan het eind stond ik met een fles wijn. Dat was leuk. Ik zag de bruid eerst even raar kijken, maar achteraf uh, werd het wel erg gewaardeerd. Kijk. Ja, het is zo meteen alweer bijna tijd voor het nieuws van vijf uur. Dus dat betekent dat we het eerste uur van wakker ondernemers gaan afsluiten. Maar dat gaan we niet doen voordat we even gevraagd hebben waar we jullie allemaal kunnen vinden. Dat zijn ongetwijfeld jullie websites. Wat zijn dat bijvoorbeeld? Uh, nou, www.vinolink.nl uh, en, en die van Tessa? www.taskhero.nl Kijk, ik neem aan dat jullie als, als jonge ondernemers ook wel iets doen aan sociale media. Ja, voornamelijk LinkedIn. Ik heb Facebook en Twitter. Maar uh, ja, LinkedIn en Twitter... Uh, LinkedIn gebruik jij het meeste. Is ja. dat ook voor jou zo, Tessa? LinkedIn eigenlijk niet. Ik heb alles doorgeschakeld naar elkaar. Dus ik heb ze wel... Uh, zelfs Hives hebben we nog. Kijk. <laughs> Hives, <laughs> Facebook, uh, LinkedIn, uh, MySpace, Twitter. Uh, alles staat aan elkaar doorgelinkt. En alles is slash taskhero. Kijk. Voor degene die dat moeilijk verstaan, maar je taak helpt maar dan in het Engels. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat je met Tasker of vooral via de sociale media... Uh, je medewerkers binnenhaalt, maar ja. niet als je je klanten... en dat bij Video link dat weer andersom is. Dat je daar via sociale media, zoals LinkedIn, je klanten binnenhaalt... maar niet je medewerkers, omdat je daar ook minder behoefte aan hebt. Nou, Je klanten haal je voornamelijk binnen bij, door het netwerken... en elkaar echt goed te leren kennen. Dus niet zomaar kaartjes strooien of wat dan ook met nee. social media. Nee. Want je gaat als bedrijf niet zomaar je lijst met zakenrelaties doorsturen. Dus er zit een stuk vertrouwen aan vast. Ja, Thijs, is dan ook van zo'n zo netwerk. We leggen eens uit wat voor netwerk is dat eigenlijk? Uh, dat netwerk is uh, Young Startup. Dat is een, een, een community voor jonge startende ondernemers. Die kunnen daar, zichzelf daarin schrijven en uh, die kunnen uh, contact leggen met andere ondernemers en daardoor kunnen ze weer in contact komen en een. Uh, het netwerk vergroten en, en elkaar uh, helpen om uh, uh, groter te worden eigenlijk. Kijk, zijn de dames al lid van dat netwerk. Ik ben volgens mij een van de allereerste leden ah, geweest. Kijk, heel <laughs> goed. volgens mij zit ik bij de eerste tien of zo. De ah, dokter, heel goed Ik kom te danken uh, AK wonen. <laughs> ja. Ja. ja. Nou, ook. ik wil jullie zeer danken voor uh, dit eerste uur van Wakker ondernemers. We gaan nog veel van jullie horen en dat uh, gaan we ook online zien. Uh, voor de luisteraar thuis. Uh, we zijn er straks weer uh, met andere ondernemers, andere verhalen, andere kansen, maar ook uh, andere oplossingen. Dankjewel. En andere muziek. name